ergste is op het werk, doen ze nou allemaal alsof het mijn schuld is. Nou, ja, dat is toch te gek. Er kan toch maar één de opvolger van Krol zijn? De meesten zijn alleen maar jaloers op jou. Nou, dus uh, rondjes geven was er niet bij? Nee. En waar ben je dan zo lang gebleven? Ik ben nog even weg geweest. Zo. En?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 U heeft geluisterd naar een korte eenakter van Rudolf Schlabach. Vertaling Marguerite Rambonet. Personen. Zwagerman René Lobo. Zijn vrouw Trudy Libosan. Regie Ab van Eyck.